Het Friese CDA stelt voor om hovercrafts in te zetten op de verbinding tussen Holwert en Ameland. Nu de vaargul in de Waddenzee steeds sneller dichtslipt. Hovercrafts varen op luchtkussens, hebben geen diepgang en kunnen dus in principe altijd varen. De laatste weken vaart de veerboot niet zo vaak omdat de gul dus niet diep genoeg is. De rederij in Holwert is bang dat de komende tijd meer afvaarten van en naar de wijde Waddeneilanden moeten worden geschrapt. Restaurantgasten in Best hebben voorkomen dat een gewapende overvaller er met de buit vandoor ging. Twee mensen hebben hem gevloerd. Daarna hebben vijf of zes anderen hem vastgehouden tot de politie kwam. Ze pakten ook het pistool af waarmee de overvaller had gedreigd. Het was druk op het moment van de overval. De gasten zijn vaste gasten die zijn er nagenoeg iedere vrijdagavond. De laatste overlevende van het nazi-bloedbad in oradour sur is overleden. In het dorpje midden in Frankrijk werd een van de ergste Duitse oorlogsmisdaden in de Tweede Wereldoorlog gepleegd. Na de geallieerde invasie in Normandië stak een SS-divisie de huizen in het dorp in brand. Alle mannen werden doodgeschoten, vrouwen en kinderen werden in een kerk opgesloten en levend verbrand. Ruim 600 mensen kwamen om. Slechts zes inwoners, onder wie de 18-jarige Robert Hebra, wisten ontkomen. Hij maakte zich jaren sterk voor verzoening met Duitsland. Vanochtend overleed hij op 97-jarige leeftijd.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 dat gaan we nu niet eh, nog een keer doen. Hè? Half drie al het weerbericht gedaan, eh, Benno. Dus eh, nee, nee. daar is het eh, geen tijd meer voor. Oh, maar we het wel de Crowded House in uh, Weather with you. Welkom terug. Zandvoort op zaterdag. 8 graden. Momenteel hier uh, op de Brederhozes op de Gerkenstraat. Vlakbij het uh, pand van uh, ZFM. Ja.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 Kijk, dat is het nieuws waar we op zitten te wachten. Zeker, dat zijn mooie berichten daar vanaf uh, Duintjesveld. En in dit uur staan we eigenlijk in het teken van de evenementen... wat we, we allemaal de komende weken kunnen gaan verwachten in uh, Zandvoort en omgeving. Um, dus daar heb ik eigenlijk een hele lijstje van, van wat, uh, wat er allemaal te beleven valt. Nou, ik ben heel benieuwd, Benno. Ja, dus dat is eigenlijk het, uh, en, en nog wat anders, Zandvoort nieuws. Dus... En uiteraard voetbal... Voetbal. Ja, dat blijft natuurlijk heel volgen. Want uh, ja. Ik neem aan dat... Uh, we, hoe lang hebben we nu gespeeld? Zitten we nu Het gaat rust? wel lekker. Nee, nee het is... Uh, nou ja, nog tien uh, minuten en dan is rust. Oh ja, nou ik volg wel... Uh, ja, ik wil niet te lopen stoken. Maar uh, dat, uh, dat die HFC wel terug gaat komen natuurlijk. Dat is... Dus, uh, je krijgt gewoon... Uh, uh, ja, jij bent, jij bent lekker bezig. Ja, nee, maar SW Zalto kreeg ook altijd donderpreken in de rust. Ja, ja dat is waar. En dan ging ze in de tweede helft veel beter spelen. Nou, Zeker, naar nou, woorden ja. Van uh, Jan van der Leden. Daarom. Dus. Verder uh, heb jij nog gevolgd uh, met uh, de Amirsenburg.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 Ze weten nog niet uh, wat het is. Maar ze weten wel ja. precies dat het net zo groot is als een auto. Maar uh, oh. verder hebben ze geen idee uh, wat het is. Bijkomende schaarder. Een soort, vader, uh, vlieg, vliegende auto uh, Vliegen in, in de lucht. Uh. Geweldig. Dus, uh, maar 40 jaar geleden was er ja. een, een, een de jonge dame... Oh, die die? Uh, waarschuwde al uh, de Amerikanen van... Uh, pas op, want uh, er komen heel wat... Uh, Ballonnetjes aan. Uh, het, het zijn er 99. 99. 99. het? zo kom je. Ja, Nena. Oh no, yeah. ja. Time you tell you are not around I'm slowly drifting away.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 It's like I'm drowning, pulling against the street pulling against the. Weer eens uh, terug door te Jorden, Robin Schulz en uh, Mr. Props. En uh, wave after wave. We gaan weer naar het uh, veld toe. Want uh, ja, we hadden net uh, goed nieuws uh, voor de luisteraars. Uh, Jan, dat uh, stuurde jij door. 2-0. Is het nog steeds al uh, daar op het veld? Het is nog steeds 2-0. Mooi. We zijn nu weer in de avond. Maar het was een schitterende solo van Budwater. Water. Die ging vijf, zes man voorbij. En die liep zelf de bal op de doel in. Zo. Lekker.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 Tot straks, Rob. Tot straks, dankjewel he, voor dag. dit moment. Ja, want uh, goed nieuws, hè, he, 2-0. Heerlijk. Dat is zo vlak voor rust. Ja. Helemaal niet verkeerd, zometeen de tweede helft. En uh, die blijven uiteraard ook volgen bij je eigen lokale radio CFM. We waren van de week jarig 33 jaar geworden op 9 februari. I've been messed up a thousand times, but you made it right And even on my darkest days, you show me the light I try, I try and I try to tell myself it's alright Cause I'm terrified You love me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 Zijn eerste workshop is aanstaande 26 februari, de tweede 26 maart. Maar die zijn alle twee al volgeboekt. Maar hij is een keiharde onderhandeling om een derde workshop te geven. Die man is waanzinnig populair. Verder gaat, eens even kijken, 27 maart... ...vindt er een jaarlijkse gala plaats in een Philharmonie. Ik kan dat nooit uit mijn bek krijgen. Nee, ik kan het niet. Ik heb er ook moeite mee.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 Kijk, Cor Bakkertje, die komt waarschijnlijk piano spelen. En Meral Polat, die doen allemaal belangenoos mee. De presentatie is handel van Jan Douwe-Kroeske. En wat vertelde jij in het begin van de uitzendingen? Robert, dus hij is... Uh Uitverkocht, hè? Ja, hij is al uitverkocht. Hij is ja, uitverkocht. sinds vanmiddag. Dus, uh... ja, nou, maar niet getreurd. Het is allemaal te volgen via onze mediapartner. Zo moet ik dat zeggen. Mediapartner NH Nieuws. Of NHR TV. Ik zeg het verkeerd. NHRTV. Dus je moet even naar de website gaan.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 En ruim 1 op de drie wandelaars kiest voor de One Lap. is maar liefst 4 kilometer. Dus dat tikt al aardig aan. En gaat het uh, in de vroege ochtend dus over het circuit. Dus even kijken. Er zijn nog uh, maar 600 extra tickets beschikbaar. Um, dat gaat heel snel hoor. Ja, ja gaat, de... gaat heel snel. Ja, uh, dus, maar je kan ook nog voor langere afstanden kiezen tussen de 30 en de 18 kilometer. Uh, een van de hoogtepunten van de 30 kilometer route is het landgoed Duin en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 Ja. Nog even aandacht, dus uh, ga geven voor uh, Giro 555. Vanwege die uh, ernstige aardbeving. Uh, ja, heel veel doden en uh, zwaar gewonden daar, uh, Benno. Ja, ja, ja. Verschrikkelijk. Ja, het, ja, het is verschrikkelijk. Uh, de, dus, uh, en uh, de ellende uh, volgens de media momenteel. Uh, het, denken we, nou ja, we hebben de. Uh, dus, dus de.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 Heel vervelend. De Nederlanders die houden zich goed en ze gaan nog gewoon door. Ik volg, het is allemaal goed te volgen op de, op de, op de internet. En, maar het zijn wel spannende tijden voor ze. Ze hebben heel veel geld nodig via Giro555. De aardbeving in Turkije en Syrië heeft het leven van tienduizenden mensen volledig verwoest. Er is behoefte aan medische zorg, voedsel en onderdak. Daarom is jouw hulp nu nodig...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 Even kijken. Nou, uh, de burgemeester die is natuurlijk er allemaal mee begaan en leeft er intens mee. En onze gedachten zijn dan al natuurlijk bij de slachtoffers en hun diebaren. Um, dat als dus de burgemeester. Nou, ja, dat... nou, heel veel mensen kennen Turkije natuurlijk als uh, het uh, vakantieland, uh, ja, Benno. Precies. Dus uh, iedereen even wat geld overmaken voor uh, de steun daar uh, aan de slachtoffers uh, in Turkije. En uiteraard ook uh, Syrië.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 Gevaarlijk zijn ze nog niet geweest. Oké. Okay. Dus uh, er is eigenlijk weinig te melden. <laughs> nou, ja, <laughs> ja, nou ja, we zijn weer begonnen in ieder geval. En uh, ja, nog, uh, nog weinig te vrezen van Haarlem dus. Jij zegt deze Haarlem, want het is HFC hè? Ja, dat is toch Haarlem of niet? Ze zit toch in Heemstede? Oh, in Heemstede, oké. Okay. Het is van in Heemstede? Nee, het is Haarlem, Jan. Uh, is dat zo? Ja, ja, ja, ja. ja. Oh. Maakt niet uit. Het, het is vlak op de grens van Heemstede. Er zit een bejaardenhuis zussen. Ja. <laughs> ja. Wat scheelt het? Wat scheelt het? Ja. Jacob in de hout. Ja, ja. Oh ja, ik ken het uh, ja. daar uh, heel goed. En de Blauwbrug. Ja. Is, uh, is, dat, dat is een ja. Jan. Grens, grensgeval. Oh. Nou nee, ja, waar wordt er op, uh, op uh, de Koninklijke HFC? Ja. Zeker, ik een nou ja. Goede, ja. aanval via. Ja? Via Raymond die uh, bij naar berg uitkwam. Zijn schot werd gekeerd, dat was wel jammer. Want ik had bijna niet onderbroken met een schreeuw. Oké, oké, oké. Nou ja, ik hoor het wel weer als er uh, wat gebeurt. Jan, dankjewel voor dit moment. Absoluut. Geniet Absoluut. van de wedstrijd, hè, daar? Bijna. Oké, okay, tot zo. Tot, tot Hoi. Dan. lekkere disco van Earth Winter Fire hoor je en Let Us Groove. Ja, het is. wat zijn nou? Radiodag? Veronica Dag? Hoe zit dat precies? Nou, ik zal je even wat laten horen. Ja, wacht even hoor. Eén seconde, zet ik even het schuifje open. Ja, komt die, hè? Kan die? Ja, laat me horen. Radio Veronica.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 Dit is in Een baken op zee. Ja, mooi, mooi, mooi. Oh, wacht even. Ga toch door? Of? Hier, ja, ik kan op weg bij iedereen. Oh, oh, hij blijft hangen. Hij blijft ja. hangen. Ja, nou, blijft niet hangen. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja mooie jingles. Mooie, mooie uh, weet je, kijk, deze plaat hebben ze daarvoor gebruikt. Ja, inderdaad Toevallig had ik hem net klaarstaan. Dat is echt ongelooflijk. Dat zijn uiteraard, dat is die uh, springfields en de summer is over. The night runs away with the day. The rest that was green is now hay. The summer. Weet het bijna zeker. Deze plaat ga je dit weekend ook uh, horen op Veronica. Ja, zeker. Zeker ah, ja, weten. Ja, ja. Die hoort er gewoon bij. De summer is over. Je you know, de Dusty Springfield. Wij gaan op het nieuws en weer van 4 uh, uur. Met nog zo'n Veronica plaat trouwens. Die ken je allemaal wel van. Hè? Van de hitparade. De Nederlands top 40. En dan gebruiken ze dit als uh, achtergrondgeluid. Uh, ja. De zinger van de BB&Q band en Starlet. Tot zometeen.